Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Middelbare scholen zouden ook weer open moeten. Dat vindt de Vereniging voor Middelbare Scholen, de VO-raad. Er is een behoorlijke groep die vanaf half december vorig jaar, en het is nu 1 februari, al zes weken niet naar die middelbare school kan. En dat is echt heel onwenselijk. De basisscholen mogen vanaf 8 februari weer open, omdat de leerachterstanden anders te groot worden. Maar volgens de VO-raad geldt dat ook voor middelbare scholen. Bovendien zien experts ook meer mentale problemen bij pubers. Het kabinet moet dus ook wat verzinnen voor de middelbare scholen, zeggen die scholen zelf zodat in ieder geval elke middelbare scholier één keer per week naar school kan. Want dat is voor het welzijn van die leerlingen ongelooflijk belangrijk. Het zou zomaar kunnen dat de overheid nog veel meer mensen moet betalen... dan alleen de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, zegt de staatssecretaris van Financiën. De Belastingdienst hield ook bij de inkomstenbelasting zwarte lijsten bij, Waardoor mensen veel te hard werden aangepakt. Iedereen die op zo'n lijst stond, krijgt binnenkort een berichtje daarover. En Gary Barlow van Take That wordt tv-presentator van het programma Big Reunion op de Engelse tv. Het is de bedoeling dat voor dat programma iconische popgroepen uit de Zero's, de 90's en zelfs de jaren 80 weer één keer met elkaar gaan optreden. En dan is natuurlijk de vraag, klinkt dat nog een beetje? Volgens Britse media zou bijvoorbeeld deze groep weer bij elkaar worden geroepen. En Gary Barlow liet kort geleden ook nog doorschemeren... dat het ook weer eens tijd wordt voor Take That om weer bij elkaar te komen. Het weer nog. In het noorden kan het nog glad zijn op de wegen. In de rest van het land is het ruim boven nul en valt er af en toe wat motregen. Tussen de nul en 5 graden is het vanavond. Komende nacht gaat het in het noordoosten weer een beetje vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Ja, wel hangt het tegen het doorbreken van Nederland aan. Want eerlijk gezegd vind ik dat. Nou, hij is al, geloof ik, ook bij de landelijke radio al geweest. Ik weet bij Radio 2, daar is hij al opgepikt.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 En uh, ik was nog even achter te vergeten dat we nog een, uh, een EP uh, dr, uh, laten horen. Een EP laten horen. En dat is Astronaut. Die hebben ook een EP uitgebracht. Dat is Nederlandstalig werk, maar dat hoor je zo. Dus de, daar komen twee stukken komen daarvan bij. Nu, so deze Anna story. met Happy Pill. drama. Why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 other new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 Zo'n pijn Zo'n pijn gevoeld Kom ik bij je terug Ik schaak. Ik ben te moe om te verdwamen Ik heb nog nooit zo'n pijn gevoeld Dat was een waakhond Want vorige week hadden we hem hier bij 3 voor 12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 Uh, dan moet ik weer... Oh, oh, het is een drama weer dat ik het weer helemaal niet uh, paraat heb. <laughs> dat is altijd het mooie op een gegeven moment. De Mox, heten ze. Ja, inderdaad. De Mox. Uh, ze komen uit uh, nieuw 60er jaren. Daar is het een beetje op uh, geschoeid. Nou, ik zou bijna zeggen... luister zelf maar. Uh, je hoort het ook. Uh, maar dan wel... Uh, eigen yeah, no. materiaal. My Girl. My Girl. Had... Not be good, not be good I know that you Kept me found, So I'm still searching all around Searching all around Say whatever I'm found I know that you dreams i changed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 zo zijn we eigenlijk ook samen wat, uh, ja, wat dingen gaan schrijven en uh, zo uh, kwamen we rond het een uh, in het ander, zeg maar. Ja, want uh, dat, dat, dat weet ik, uh, dat je dus producer ook uh, bent voor, voor een aantal dingen. Uh, ja, want uh, dit is, ik zei filmies, is het ook filmies? Nou, dat zou best kunnen. Ik heb ook een, een, een filmcompositie achtergrond, dus ja. dat is wel interessant dat je het zegt. ja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 Ja, nou zeker wel. Uh, hier en daar uh, wat, wat leuke reviews. Uh, ja, we zijn nu ook wel wat serieus aan het kijken hoe we uh, binnen de, de, de streaming platforms. En dan heb ik het dus niet over livestreams, maar ik uh, denk meer aan Spotify, dat soort dingen. Om te zorgen dat we daar uh, wat meer uh, door kunnen dringen, zeg maar, bij mensen. En uh, we zien nu wel ook bij, bij, bij Lone Wolf dat het best wel.. Uh,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 we spelen echt muziek met, met allemaal muzikanten natuurlijk bij elkaar. en keer ja. op elkaar en uh, het is ook ieders muzikale inbreng. Maar mm -hmm. uh, IHL draait het denk ik iets meer om, uh, ja, om de, de compositie, de, het idee erachter. Live doen we ook, ook technologie erbij. We hebben mm -hmm. een soort geautomatiseerde live show. Multimediaal ten... eigenlijk, zoiets. Ja, ja, ja, ja, precies. Dus dat, dat is gewoon net weer een andere, andere kant waar ik uh, ook weer... Uh,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 Ja, ja. ja joh, helemaal goed, joh. Uh, leuk dat je hem wil draaien, in ieder geval. Ja, nou, hier is hij uh, eiland met Lone Wolf. Als verdomde schot een beetje mee wil werken, maar dat zal ongetwijfeld wel het geval zijn. Make way. I'm coming in, coming in. You're all gonna turn around and look at me.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 Way, roll it day by day. I don't want to upset the apple cart, but I'm slowly losing breath. Still living daylights out of me Everyday life has changed to formal But I love and passion would never cease to be everything I dream of Everything I hope for All that really matter It got stashed away Grow this day by day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 Tomorrow, I'm Maar ik hoef geen goud en ik hoef geen geld, want jij bent mijn schat en dat is wat het wow, oh. oh.